11 uur na wel met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een regeerakkoord gaan maandag verder. Dat heeft PvdA-leider Samson gezegd. De gesprekken tussen de VVD en de PVDA zitten in de eindfase... maar er ligt nog geen definitief akkoord. Over het verloop van de gesprekken wilde Samson vanavond kort voor tien uur... als altijd geen mededelingen doen. Een VVD-leider Rutte wenste iedereen een goed weekend. Het Centraal Planbureau is de voorstellen van de onderhandelaars aan het doorrekenen. De uitkomsten worden mogelijk begin volgende week teruggestuurd. Vervolgens wordt verder gepraat en het kan zijn dat de Tweede Kamerfracties... van VVD en PVDA maandag of dinsdag het concept-regeerakkoord krijgen... Misschien volgt dan nog een onderhandelingsronde... maar zodra de fracties groen licht geven... wordt VVD-leider Rutte benoemd tot formateur. Hij zal dan gesprekken voeren met de kandidaten... voor ministersposten en staatssecretariaten. In een Duitse trein van Amsterdam naar Berlijn... heeft vanavond even brand gewoed. Geen van de ongeveer duizend passagiers raakte gewond. Het vuur was snel onder controle. De brand ontstond onder een plafondplaat, vermoedelijk door kortsluiting. Er was veel rook, daarom zetten de machinisten treinruim een uur stil bij Hoogsoeren in Gelderland, waar de hulpdiensten. Uiteindelijk zijn de passagiers in Apeldoorn uitgestapt en met een andere trein verder gereisd naar Berlijn.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 In België is een gezochte moordverdachte omgekomen bij een schietpartij met de politie die hem wilde arresteren. Of hij door agenten is doodgeschoten is nog niet duidelijk. De politie in België en Nederland had vandaag een opsporingsbericht voor de 46-jarige man uitgegeven. De man werd er onder meer van verdacht dat hij dinsdag in België een vrouw heeft gedood. En in Nederland zou hij enkele mensen hebben bedreigd.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 De celstraf van de Italiaanse oud-premier Berlusconi... wordt verlaagd van vier tot één jaar. De rechtbank in Milaan verwijst naar een amnestiewet uit 2006... die werd aangenomen om een eind te maken... aan de overvolle gevangenissen in Italië. Berlusconi werd vandaag veroordeeld voor belastingfraude... bij zijn mediaconcern Mediaset. Als de 76-jarige Berlusconi in beroep gaat... hoeft hij voorlopig niet de cel in. Vermoedelijk kan hij dat rekken tot na zijn 100 honderdste verjaardag. Berlusconi spreekt van het zoveelste politieke proces tegen hem. Naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen 18 jaar... meer dan 400 miljoen euro uitgegeven aan zijn verdediging.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 Beleggers hebben teleurgesteld gereageerd op de kwartaalcijfers van technologiebedrijf Apple. Voor het eerst sinds juli zakte het aandeel gedurende de handelsdag onder de 600 dollar, 100 dollar minder dan vorige maand. Apple verwacht wel een recordomzet te halen van 52 miljard dollar, maar er wordt minder winst gemaakt per verkocht apparaat. Analisten blijven positief, omdat er nog altijd meer vraag is naar Apple-producten dan het bedrijf kan produceren. Op een KLM vlucht van Uganda naar Schiphol is een vrouw bevallen van een zoontje. Haar nationaliteit is niet bekendgemaakt, maar volgens ooggetuigen was de vrouw met haar man en toen nog vier kinderen op weg naar Canada om te emigreren. Aan boord waren toevallig een arts en een voetvrouw, zij hielpen bij de bevalling. Direct na aankomst op Schiphol is het gezin naar een ziekenhuis gebracht en moeder en baby maken het goed. Het weer vannacht aan de kust, felle buien met kans op hagel en onweer. In het binnenland gaat het vriezen. Morgen overdag aan de kust in het noordwesten buien. Verder overwegend droog en zonnig en het wordt een graad of acht. Zondag ook droog en zonnig, al neemt in de loop van de middag de bewolking toe. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Een langdurige celstraf voor Silvio Berlusconi. Wordt hij alsnog de langzittende premier van Europa. welkom bij Met het oog op Morgen. Eerst maar een bericht voor al die luisteraars die uitzien... naar de terugkeer van het gesprek met de minister-president in dit programma. Het duurt niet lang meer. Althans, daar lijkt het op. De contouren van de nieuwe kabinetsplannen... en van de nieuwe ministersploeg worden steeds duidelijker. We nemen de stand van zaken zo door met Wilma Borgman en Max van Wezel. In China is de premier in opspraak omdat zijn privévermogen is uitgelekt. Bijna 3 miljard euro. Dat is toch aardig in een communistisch land. We bespreken het met oud-China-correspondent Jan van der Putten. We vragen hem hoe de premier in al dat geld komt... en wat de publicatie van zijn vermogen losmaakt onder de bevolking. Om kwart voor twaalf praten we over de slager Lili Marleen. Een soldatenlied dat zowel door Duitse als door geallieerde troepen werd gezongen. Wie was Lili Marleen? Waarom was ze bij beide partijen populair... En hoe liep het met haar af? En om vijf voor twaalf bespreken we de Iraanse films van de winnaar van de Sakharovprijs 2012. Dus vanavond ook live muziek van Colin Blundstone. U hoort dit alles na het overzicht van het nieuws van. Vrijdag 26 oktober. Dag 44 van de formatie. En meer en meer plannen die Rutte en Samson hebben, lekken uit. Dus vragen we het maar voor de 144ste keer: is er al een kabinet aanstaande, meneer Samson? Nee, daar kan ik me niks over melden, want daar geldt nog altijd dat... Iraanse filmpjes jongen wat een verrassend antwoord. Maar wij zijn niet voor één gat te vangen. Wat mij opvalt is dat u naar Turkije gaat volgende week. Gaat u als demissionair premier van Rutte 1 of als nieuwe premier van Rutte 2? Dat zal volgende week blijken. Nou, dan zit er niks anders op dan dat wij de plannen even op een rijtje zetten. De ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk. Kijk, de Partij van de Arbeid wil heel, heel lang dat die zorgpremie inkomensafhankelijk wordt. Dat gaat nu dus ook gebeuren. Dan was er nog iets, dat ben ik even vergeten. Nou ja, daarnaast is ook bekend geworden dat op ontwikkelingssamenwerking 1 miljard euro bezuinigd gaat worden. Nu is de maximale hypotheekrenteaftrek 52%. Procent. Die gaat stap voor stap naar beneden, met een half procent per jaar. Uh, Rutte noemt dat een paar dagen voor de verkiezingen nog een topprioriteit voor de VVD. Ja, uh, toen was eigenlijk al duidelijk dan met welke combinatie de VVD ook zou gaan regeren... dat ze op dit onderdeel water bij de wijn zouden moeten doen. Ter compensatie gaan twee belastingtarieven omlaag. Die van 52 procent gaat naar 49, over een periode van 28 jaar. En die van 42 gaat naar 38 procent, meteen al in 2014. Dus we zien hier het grote uitruilen tussen VVD en Partij van de Arbeid. Dan ja, gaan we toch nog een keer proberen om te achterhalen... hoe ver de onderhandelaars zijn. Worden er bijvoorbeeld al ministers genoemd, meneer Rosentaal? Ik word niet genoemd. Nou, voor u. Lodewijk Asje dan. Die wordt door vele media genoemd als minister van Sociale Zaken... en vicepremier. Klopt dat, meneer Samson? Daar geldt radio stilte voor. Uh, ja. Laten we onze blik maar naar Italië verplaatsen, want daar kreeg de Italiaanse auto om Berlusconi 4 jaar gevangenisstraf voor belastingfraude. De media smullen ervan. C'è il processo Mediaset, la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale dell'acquisizione Confalonieri, per i giudici fu un'evasione notevolissima. Het gaat erg goed met het 15-jarige Pakistaanse me meisje Malala... dat door de Taliban in het hoofd is geschoten. Haar vader meldt vanuit het Queen Elizabeth ziekenhuis in Birmingham... dat ze snel herstelt. Familieleden uit Pakistan brachten haar voor het eerst een bezoek... en hadden ook schoolboeken meegenomen. Volgens haar vader zal Malala niet buigen voor de Taliban. Ze wilden haar but maar ik zal gewoon zeggen dat ze temporarily... She will raise again. Nou, of dat ook gaat gelden voor het broodje dunner kebab, is nog maar de vraag. De snack lijkt ten dode opgeschreven nu de Consumentenbond... tal van bacteriën in de broodjes heeft gevonden. Zelfs de poepbacterie. Ja, je weet natuurlijk dat het ongezond is. Maar niet dat het zo ongezond is. Nou, zover ik weet, ja, ik ben er nog nooit ziek van geweest. Dus ik koop het nog steeds. Luister even wat ik roep. Een lusje ook, een broodje op dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Laat maar, ik hoef niet meer. <laughs> het staakt het vuren in Syrië is vandaag erg fragiel gebleken. Er worden her en der gevechten gemeld. Aan de telefoon Remco Andersen van de Volkskrant vanuit Aleppo in Syrië. Remco, goedenavond. Jij bent sinds gisteren in Aleppo in Syrië. Hoe wordt daar het staakt het vuren nageleefd? Nou, het was vannacht, afgelopen nacht was het nog onrustig. Met veel schoten en inslagen van mortieren en dergelijke. In de loop van de middag werd het even rustig en zeiden rebellen dat ze zich zouden inhouden als het gezien dat ook zou doen. Maar tegen het eind van de middag werd er hier in Aleppo alweer uh, weer geschoten en uh, gingen de tankgranaten op de frontlijn af. En was uh, het gezegd weer, uh, weer los. Ja, het was even rustig zeg je. Hoe was de sfeer toen op straat? Heel stil. Heel, uh, heel verlaten. De straat ligt vol met de blokstukken van kapotgeschoten gebouwen. Uh, en De enkeling die je wel ziet, die, uh, die loopt al afgemeen afgemeens van A naar B. Um, de slagfeesten waarbij normaal gesproken pleinen vol staan met mensen die schapen willen komen, die, hier kopen, die waren hier ook afwezig. En eigenlijk iedereen klaagt over um, inclusief schapenhandelaar, over falende economie, onveiligheid, bepaald geen feeststemming Nee, nee. Is voor jou duidelijk wie als eerste weer is gaan schieten? Nee, dat is volstrekt onduidelijk, uh, maar ongeveer een klein hoekje. Ik bedoel, de rebellen zijn verdeeld in allerlei verschillende groepen, waarvan sommigen hebben gezegd dat ze zich wel de wapens van stilstand zullen, zullen houden, sommigen niet door we één iemand het vuur te openen... voor de andere kant om terug te schieten. En dat is vandaag wat gebeurd. Ja. Wat verwacht je voor de komende dagen? Dat weet ik niet zo goed. Er de afgelopen uren er werd weer fiet geschoten. Hier er worden net een aantal, uh, aantal zware ontlossingen. Ik, uh, ik, geen van beide kanten heeft eigenlijk iets te winnen... bij een wapenstilstand. Het is nu zo ver gegaan... dat uh, het idee dat, dat, dat men ophoudt te vechten... En welk, dat is iedereen is volledig vreemd. En bellen zeggen zelf ook... houden even op het schieten. Maar ik kan me niet voorstellen dat... Uh, het begin is van iets wat ook maar lijkt op een wapenstilstand die stand houdt. Oké, okay, dankjewel Remco Andersen vanuit uh, Aleppo in Syrië. De kant vanmorgen is gelezen door Freddy van Tijn. Ik verwacht op een tune, maar gaat niet komen. Doe het zonder. In het commentaar schrijft de Volkskrant dat het nieuwe kabinet nu al daadkracht uitstraalt. Het lijkt erop dat de PvdA en de VVD zich niet hebben ingegraven, maar juist hebben gekozen voor een uitruil van belangen. Om eigen verkiezingsbeloften te realiseren, moeten de partijen andere beloften breken. Wel moet het kabinet nog draagvlak vinden voor pijnlijke ingrepen, schrijft de Volkskrant. AD-columniste Kirsten van den Hul, zelf lid van de Partij van de Arbeid, roept Mark Rutte en Diederik Samsom op in hun kabinet ook te kiezen voor vrouwelijk talent. Dat is er genoeg, maar je moet het wel willen zien, schrijft ze. Ze benadrukt dat een goed team naast individuele kwaliteit... ook diversiteit nodig heeft. Niet uit principe, maar gewoon, omdat het werkt. In de Volkskrant schrijft Bert Wagendorp over een van die mannen... in het nieuwe kabinet, Lodewijk Ascher. Diederik Samsons zelfvertrouwen moet tot grote de hoogte zijn gestegen, schrijft hij. Anders had hij de man die wordt gezien als zijn grootste rivaal... nooit de hoofdrol in Rutte II durven geven. Ook niet onbelangrijk voor het nieuwe kabinet. De armoede onder huishoudens met één inkomen is de afgelopen jaren toegenomen. Dat geldt in het bijzonder voor gezinnen met kinderen. Blijkt uit gegevens die het Sociaal en Cultureel Planbureau... op verzoek van het Nederlands Dagblad heeft nagetrokken. De Telegraaf zet de campagne tegen de hypotheekaftrek voort. VVD-kiezers woedend om mes in aftrek, schrijft de krant. En de krant citeert: Hoe haalt Rutte het in zijn hersenen om met een belofte de verkiezingen in te gaan, daar stemmen mee te winnen en vervolgens zijn ziel aan de duivel te verkopen? Maar er staat wel eerlijk bij dat het geld dat de verzobering van de hypotheekrente oplevert 770 miljoen per jaar via de inkomstenbelasting teruggaat naar de burger. Het is Fairtrade Week trouw er een hele bijlage aan. Daarin staat onder meer dat het Nederlandse textielmerk G-Star... tekortschiet bij het terugdringen van, van giflozingen... door textielfabrieken in Azië. Dat vindt milieuorganisatie Greenpeace. G-Star heeft zich wel aangesloten bij de campagne... waarin grote, grote kledingmerken beloven dat hun fabrieken in China en Bangladesh... in 2020 geen giftige stoffen meer lozen in rivieren en zeeën. Maar het bedrijf wil als enige niet met Greenpeace praten... over concrete doelstellingen. Het AD schrijft over de speciale gehandicapte tandarts. Tandarts Ullersma treft groen uitgeslagen gebitten aan... en enorme bonken tandsteen bij zijn patiënten... die zelf niet kunnen poetsen. Ullersma komt naar ze toe met de eerste mobiele praktijk... voor bijzondere tandheelkunde. Die is gericht op patiënten zoals geestelijk gehandicapten... psychiatrische patiënten en ernstig lichamelijk gehandicapten... Volgens tandarts Ullersma ontstaan de schrikbare slechte gebitten... doordat er steeds minder mantelzorgers zijn om met deze mensen naar de tandarts te gaan. En het personeel van instellingen heeft ook al minder tijd. U dacht misschien altijd al dat het slapper was. Dan had u gelijk. Sarah Lee, tot verkorte moedermaatschappij van Douwe Egbets. heeft jarenlang de Senseo koffiepads bewust slapper gemaakt om te besparen. Er zat geen 7,5 gram in, koffie, maar zeven. Dat zegt de bestuursvoorzitter van Douwe Egberts in de Volkskrant. Hij noemt dat als voorbeeld van de verwaarlozing die Douwe Egberts onder het Amerikaanse Sarah Lee onderging. En hij zegt: die koffie hebben we wijden meteen weer bijgedaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We gaan luisteren naar muziek. Zij het al, we hebben live muziek van Colin Blunstone. Hij gaat vanavond twee keer zingen. Welkom. Thank you very much. And we're to listen to uh, you are far away. Somebody close to you. Colin Blundstone, though you are far away. Hoor horen je straks opnieuw. Thank you. De contouren van het kabinet Rutte 2 worden langzaamaan duidelijk. Vandaag lekten er een aantal plannen uit. Goedenavond Wilma Borgman en oogcollega Max van Wezel... tevens politiek commentator van Vrij Nederland. Haan Goedenavond Thijs. Ja, we hoorden de laatste tijd steeds dat de Partij van Arbeid en de VVD elkaar van alles zouden gunnen. Nou, dan moet deze dagen duidelijk worden of dat ook echt zo is. Is het zo, ja. Wilma? Nou ja, Thijs, uh, je kunt natuurlijk dat evenwicht uiteindelijk pas bepalen... als uh, het complete regeerakkoord op tafel ligt. Maar uh, ik vind wel dat uh, wat er nu al ligt laat zien dat ze wel echt streven naar een uitwisseling... en niet naar uh, een waterig compromis zoals Rutte in de campagne zei. Kijk maar, kijk maar naar het lijstje. Uh, de VVD krijgt wat, de zorgtoeslag wordt afgeschaft... De VVD krijgt lagere belastingen. Flink bezuinigingen ook op ontwikkelingssamenwerking. Dat was het nieuws van vandaag. En net komen er nog nieuwe afspraken naar buiten. Namelijk dat de JSF waarschijnlijk in stand wordt gehouden. De afspraken daarover. Dat de overdragsbelasting op 2 gehandhaafd blijft. En dat er niet wordt bezuinigd op Defensie. Nou ja, op zijn beurt krijgt de Partij van de Arbeid ook wat. Namelijk wel beperken van hypotheekrenteaftrek. De zorgpremies die inkomensafhankelijk worden... Maar ja, dat zijn geen compromissen. Dat zijn echt duidelijk uh, uitwisselingen. Ja, en Max, kan je dan een winnaar aanwijzen nu al? Dat is natuurlijk vroeg, maar als, wat valt u op als je het ziet? Nou, dat de PvdA toch wel uh, vandaag erg veel gewonnen heeft. Althans, dat Rutte er kennelijk mee akkoord gaat... dat de dingen die de PvdA heeft gewonnen... nu al naar buiten mogen worden gebracht. Hm. En uh, ja, Wilma zei dat al, die hypotheekrente natuurlijk... waarvan Rutte nog de dag voor de verkiezingen heeft gezegd... Uh, over mijn lijk. dat staat als een huis met toezeggingen. Nou, dat staat er dus niet. En, en want, uh, wat de Partij van Arbeid krijgt wat het punt eigenlijk precies is in... Hè? wat zij in hun verkiezingsprogramma hadden staan om erbij, lijkt ja, er nabij... Ja, het komt erg in de buurt van wat in de GroenLinks, D66... en PvdA en SP-programma stond... en absoluut niet in de buurt van uh, wat de VVD beloofd heeft. Namelijk, daar, ma daar mag je niet aankomen. Nee. En dat andere punt, wat wil maar ook al even noemen, lijkt me een nog belangrijker punt voor de PvdA... het uh, inkomensafhankelijk maken van... De zorgverzekeringspremies, dat, dat is natuurlijk het oude ideaal van de PvdA... van uh, dat rijke en middelbare inkomens voor alles meer moeten gaan betalen... dan de lagere inkomens. En nou ja, Dat gebeurt op zo'n belangrijk terrein als de gezondheidszorg nu. Dus ik, ik vind het wel 2-0 voor de PvdA vandaag. Ja, de, he, nog wel. Doe ja. je dat Wilma, ja? Nou ja, ik denk dat we... We, we weten nog een heleboel niet, hè. We weten nog... Uh, uh, uh, uh, en in deze lijstjes ontbreken nog de maatregelen die worden genomen over de arbeidsmarkt. Wat gaan ze doen met het ontslagrecht bijvoorbeeld? Er uh, ligt een diepe VVD-wens al jaren om die arbeidsmarkten flexibeler te maken. Uh, er moet iets aan de WW gebeuren, dat wil de VVD graag. He, mensen uh, mogen nog maximaal anderhalf jaar recht hebben op een WW-uitkering. Nou, dat levert dik 1 miljard euro op. En uh, je zou je kunnen voorstellen dat er juist in dit soort maatregelen voor de VVD nog wat te halen valt. En dat moeten we dan uh, volgende week horen. Uh, en dat zou ook kunnen gelden als ze afspreken, zoals nu wordt gezegd... dat die bezuinigingen op Defensie eh, niet verder doorgaan. Dat wilde de PvdA nou juist weer 1 miljard. En dat lag voor de VVD heel zwaar. En het lijkt erop dat de VVD nou juist daar weer zijn zin krijgt. Dus ik denk dat we die score pas kunnen bepalen... als het hele pakket er ligt. En de, ja. bij, de bijstand ben ik erg benieuwd naar, want uh, dat was ook zo'n twistpunt. Uh, in het oude kabinet uh, probeerde staatssecretaris de Krom... Uh, de, de bijstand uh, combineren met de sociale werkplaatsen... en weet ik veel wat allemaal, daar werd flink op bezuinigd. Daar is de PvdA enorm tegen de hoop gelopen. Ja, dat zou wel eens een van de punten kunnen zijn die de VVD nog gaat winnen. Ja. ja en is, denk je dan dat er heel bewust voor gekozen is... om nu dit uit te laten lekken om de PvdA-achterban uh, rustig te krijgen te houden? Ja, dat zou mij... Nou, ik ben benieuwd wat Wilma daarvan uh, vindt, maar uh, dat zou mij niet verbazen. Uh, Rutte heeft dat twee jaar geleden ook gedaan, maar dan de andere kant op met de PVV. Weet je, nog die uitspraken van, dit wordt een regeerakkoord waar rechts-Nederlandse vingers bij uh, kon afleveren. dat zei die toen het mislukt was, hè? Daarna moest hij ja, weer, weer verder. Maar... maar hij liet toen wel wilders ja. even stralen. Ja. En uh, nu, nu laat hij de PvdA even, even glunderen. Ja, en dat, de vraag ja. is of dat goed valt bij de, bij de VVD, Wilma, want uh, de Telegraaf is wel echt campagne aan het voeren, hè? Nou, dat mag je zeggen, want die hadden vanochtend geloof ik in de grootste punten letters die ze konden vinden dat de VVD kiezersbedrog uh, pleegt. En dat ging met name over de hypotheekrenteaftrek. Maar goed, uh, ik vraag me wel af hoeveel keuze had de VVD nou eigenlijk om die, hypo die hypotheekrenteaftrek overeind te houden. Ze, tuurlijk hebben ze er in de uh, verkiezingscampagne een nummer van gemaakt, maar goed, toen wisten ze natuurlijk ook al dat met wie er ook geregeerd zou worden, uh, dat één ding wel vast had, namelijk dat de nieuwe coalitiepartner, of dat nou het CDA zou zijn of de PvdA zou zijn, in ieder geval iets zou willen doen aan de hypotheekrenteaftrek en dit is is in de beeldvorming natuurlijk niet fijn voor de VVD, die gebroken verkiezingsbelofte. Maar er wordt binnen de VVD ook al gesproken over maatregelen in het kader van hypotheekrenteaftrek, ook al in de aanloop naar het katshuisberaad. En daar wordt binnen de VVD echt verschillend over gedacht. Want uh, ik was in juni op het uh, congres en daar werd een amendement ingediend om een discussie te hebben over de hypotheekrenteaftrek. Um, en dat amendement werd maar net verworpen, namelijk met 40 tegen 60 procent. En dat betekent toch dat 40 procent van die VVD-leden daar uh, dis die discussie wel wilden. Dus ik denk dat de hypotheekrenteaftrek kwestie voor uh, Rutte in de partij minder ingewikkeld zal zijn als onder de kiezers. Ja, en hij had natuurlijk een belastingverlaging binnen. Dat zal daar gevierd worden. Dat staat daar zeker tegenover. Kijk even naar die maatregelen die genomen worden. Het hoogste belastingtarief gaat naar beneden. Van 52 naar 49 procent. Dat vindt de achterban van de VVD natuurlijk heel fijn. Ook de tweede schijf. 42 naar 38. Dat zijn maatregelen waar Rutte wil mee kan thuiskomen. Ja, goed. Laten we even naar de personen gaan. Want ook daar is al van alles uitgelekt. Uh, Max, Lodewijk Asje naar Den Haag. Dat was toch het nieuws van vandaag wel. Komt dat als een verrassing voor jou? Uh, het komt als een verrassing voor me dat hij uiteindelijk ja heeft gezegd. Want uh, wat je wel de hele weken al uh, lang hoorde was dat de PvdA heel graag wilde dat hij uh, bereid was naar Den Haag te komen... maar dat hij daar zelf nogal afhoudend over deed. Ja, hij heeft zich kennelijk eh, laten nog... overtuigen. Nou, hij heeft het net zo categorisch ontkend dat hij naar Den Haag zou komen... Maar hij heeft als, zich nu laten als, overtuigen. Als Mark, als ja. Mark Rutte zei uh, dat de hypotheekrente zou blijven... maar hij <laughs> heeft zich kennelijk laten overtuigen. Ja, ja. Uh, Kan die het? want het is natuurlijk nogal een sprong... wethouder in Amsterdam naar minister en meteen ook vicepremier... Ja, hij is wel heel veelzijdig, want hij heeft in Amsterdam... ongeveer alle portefeuilles tegelijk gedaan die je kunt doen. Hij was daar in zijn eentje, ja? Uh, hij was in zijn eentje het <laughs> gemeentebestuur. Een beetje financiën en jeugdbeleid en onderwijs en uh, inburgering... kan er ook nog wel bij. Uh, dus het is een enorme allrounder. Maar uh, zoals je aan Job Cohen uh, gezien hebt... die ook uit, uh, ja, een succesvol iemand in het Amsterdamse gemeentebestuur was en in Den Haag kopje onder ging omdat ja, het media geweld... de camera's die hier op je gericht staan, de snelheid waarmee het allemaal gaat... dat is wel anders dan op zo'n stadhuis. Ja, ik las ergens vandaag dat het één keer eerder gebeurd is. Een, een vicepremier met nauwelijks ervaring in Den Haag, Eduard Bomhoff. Ja, dat is <lacht> ook een premier met nauwelijks ervaring in Den Haag. Jan-Peter Balkenende, Dacht, het kan die wel. Die liep al een tijdje rond toen. Als oh, niet nee, nou ja, dat, is, dat is natuurlijk niet een ervaring die ze graag herhaald zullen willen oh. zien. Want dit kabinet moet aan één uh, voorwaarde voldoen. Uh, namelijk als het even kan de rit uitzitten. Of in ieder geval een stuk langer blijven zitten dan... ik geloof de twee jaar die kabinetten de laatste tien jaar gemiddeld uh, zitten. Ja. Dus dan zullen ze er wel alle vertrouwen in hebben dat hij dit kan, Wilma? Dat denk ik wel, en, en dat vertrouwen, je noemt vertrouwen, dat is wel een heel belangrijk criterium. Um, uh, juist omdat uh, dat kabinet lang moet blijven zitten, heb je een team van mensen nodig dat elkaar wat gunt, en dat uh, vertrouwen onderling heeft, en, en, uh, en dat ook misschien een leeftijdsgenoten, generatiegenoten, dat, dat een, t, um, een team van mensen die bij elkaar passen. Ja. Max, andere opvallende naam, Liliane Ploemen, de voormalig voorzitter van de partij van de die zou terugkomen als minister van handel-ontwikkelingssamenwerking. Is dat verrassend? Ik vind hem een beetje voorbarig, deze. Je gelooft hem nog niet? Nee, zoals ik ook gewoon Ronald Plasterk op Binnenlandse Zaken nog niet helemaal geloof. En ik weet niet of dit de uiteindelijke lijst is die vanochtend in de kranten stond. Lilian Ploemen, ja, ze komt uit die derde wereldbeweging. Uh, uh, ze heeft heel lang bij Cordate, de oude missie en zending... Van de katholieke kerk gewerkt. Aan de andere kant, ja, ze is ook een omstreden vrouw. Zij, zij was de eerste die zei: Job Cohen kan het niet. En dat hebben een heleboel P van de Huis als een dolksloot in zijn rug ervaren. Dus het zou me ook wel een beetje verbazen als dat nu beloond wordt. Ja, Dan gaan we nog even naar de VVD, Wilma. De meeste mensen komen terug. Roosentaal niet? <laughs> nee, um, hij zal waarschijnlijk niet opnieuw minister worden. En, en misschien heeft dat wel niet eens te maken met de wat uh, wisselende waarderingen voor zijn functioneren. Roosentaal werd natuurlijk niet als de allersterkste minister beschouwd in het eerste kabinet van Rutte. Maar dit heeft ook wel te maken met de verdeling van de posten. Want um, uh, hoewel nog niet alles vast lijkt te staan, is het denk ik wel zeker dat uh, Frans Timmermans de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaat worden. Dus uh, Buitenlandse Zaken gaat naar de Partij van de Arbeid. En daarmee hebben ze wel een reden om uh, niet opnieuw een beroep te doen op Uri Roosenthal. Nee, dus die valt dan af. Wie ja. wordt de fractievoorzitter? Is dat al helder? Want Stef Blok zou minister worden. Ja, Stef Blok wordt genoemd voor een ministerie van uh, Economische Zaken. Uh, Halbe Zijlstra, de huidige staatssecretaris van Cultuur, die wordt dan weer genoemd voor het uh, fractievoorzitterschap. En dan moet er nog een uh, VVD-minister bijkomen. En de omschrijving van die figuur die ik vanavond hoorde... is dat dat iemand is die niet elke dag op het Binnenhof komt. Maar als wij hem zien binnenlopen, dan denken wij... oh ja. <laughs> nou, daar ga aan, ik eens even flink over nadenken. Ik wil dat zeggen, dag. Aan, aan wie dacht jij toen? Maar daar <laughs> is nog niemand over komen Nee, Nee. Allebei tot slot maar de voorspelling. Wanneer staat het kabinet op het bordes? 8 uh, november of 13 november... Uh, en waarom die twee data? Nou, dat heeft te maken met uh, een aantal stappen... dat nog moet worden gezet. Want er moet nog een debat komen in de Tweede Kamer... waarbij dan Rutte formeel als uh, formateur natuurlijk ja. wordt uh, aangewezen. De verwachting nu is dat er maandag een klap wordt gegeven... op de stukken die van het Centraal Planbureau terugkomen. Dinsdag zou het dan naar de fracties kunnen. Misschien dinsdag of woensdag al een debat... waarin dan Rutte inderdaad formateur wordt. Uh, dan moeten al de kandidaat-bewindspersonen... hun op opwachting maken bij uh, de formateur... Um, Rutte gaat tussendoor ook nog even op handelsmissie oh ja. naar Turkije. Dat komt tussendoor. Hij is daarvan op 7 november weer terug. Dat is een woensdag. Dus dan zou die donderdag het kabinet op het bordes kunnen staan. En als dat te snel is, dan zou ik denken aan het dinsdag daarna... namelijk de dertiende. Uh, Max? Ja, Je knikt ja. Ik ben het helemaal met uh, Wilbert. Nee, een week of twee, drie. Het moet nog even doorberekend worden door het Centraal Planbureau. Dan komt het weer terug. Dan moet het naar de Kamerfracties. Die moeten ja, voor de schijn op zijn minst toch wel een paar uh, punt wijzigingen. En komma's, ja, ja Punt en comma's. En dan moet nog even een P van de A-congres. Ja. Uh, maar goed, de, de traditie in de P van de A is dat zo'n congres heel veel bloemen geeft en uh, applaudisseert. hem pas de dag dat het kabinet er is, weer lastig gaat worden. Acht of dertien? Max, kom. Ik denk dertien. Oké, okay, genoteerd. Dank jullie wel. We gaan weer naar uh, muziek van uh, Colin Blunstone. Colin, it's very nice to have you again in our show. Thank you very much. Uh, you Thank were you. also here three years ago. Then you were touring again with the Zombies, and yes. now you're uh, a, a new solo album. But the Zombies do still exist. Of course, yeah. Um, I was playing with them in Japan and the Philippines last week, and um, actually came back from Tokyo. Op Sunday. So we waren extensively in de Far East. En before waren we were in Amerika. Okay. Dus so we we're, zijn constant touring. Ja, ik vroeg uh, Colin Blundstone, uh, ik heet hem welkom. Drie jaar geleden was hij hier ook. Toen was hij hier aan toeren met de Zombies. Uh, dat doet hij nog steeds, zegt hij. Hij is net terug uit uh, de Filipijnen, onder andere. Um, She's not there was the first hit from the Zombies. En An another enormous hit was Time of Our Season. Uh, do you ever play that song? I do, yeah. Well, especially the zombies do, and sometimes in my own solo shows I do them as well. Yes. Okay, you you like them still? I do. I think there's they're timeless classics, and I think they still sound as good and as fresh today as they did when they were first recorded. Okay. Do you have something special with Holland? Well, on a personal level, I come to Holland quite a lot, and I really like I like everything about Holland. Yes, I, I love working here. Oké. Okay. Ik vroeg hem of hij uh, iets speciaals heeft met Nederland. Dat heeft hij inderdaad. In ieder geval uh, persoonlijk zegt hij, hij komt hier uh, vaak. Uh, you, did, you just did some shows in Japan and uh, Philippi uh, Philippines. Is that very different than playing in Holland? Well, we play different songs. This is it's quite intriguing because in different countries you have you're known for different songs and so it's, it can be quite hard work because you have to keep relearning different songs all the time so it's a bit like being a, an actor in that you have to Keep relearning your lines to play these different songs. Ja, hij zingt verschillende liederen in verschillende landen en uh, de verschillende liederen zijn ook in verschillende landen uh, bekend. Uh, what you are going to sing now? Well, we're going to sing that old Zombies classic. Uh, it's the first uh, song that I ever recorded in 1964, and it's called She's Not There. Mm -hmm. I should have.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 Dankjewel, Callum Blundstone. Max, wat zat je eruit te kijken? Nou, die hoge tonen. Ja. Dat kan helemaal niet. En jij ook niet meer. Ik, ik op mijn leeftijd niet meer, hij wil. Ja. Thank you very much. You. Um, uh, Callum Blundstone is in Nederland de komende weken... tussen 2 november en wat zie ik hier staan? 18 november is hij op allerlei plekken in het land te zien. Kijk even op internet als u erheen wilt. De familie van de Chinese premier Wen Jiabao heeft een vermogen van bijna 3 miljard euro. Dat heeft de New York Times uitgezocht. In China werd na de publicatie de website van de krant onmiddellijk geblokkeerd. Jan van der Putten is China-deskundige en oud-China-correspondent voor het Oog. Goedenavond, hartelijk welkom. Dag Thijs. Wat heeft de New York Times precies ontdekt? Ja, die heeft uh, dankzij een, een uh, fantastisch onderzoek ontdekt dat eigenlijk de hele familie van uh, Wen Jiabao... Dus de premier, de derde man in de partij. Ja. Aarts, een en corrupt is. Ze begonnen toen hij eh, premier werd met niks. Hele arme familie. Dat komt en door. hoe lang is dat geleden? Hij werd premier in 2002. Okay. eventueel kan je nog zeggen, in 1998 werd hij vicepremier... dus zou je daar zijn carrière kunnen laten, laten starten. En uh, ze begonnen dus met niks. En tegenwoordig wordt nou, dat fortuin wordt zo geschat... volgens die naspeuring van de New York Times... op zoiets van 2,7 miljard, in tien jaar miljard tijd. dollar. Ja. Dat is knap. Van alles. De moeder, zijn jongere broer, zijn vrouw... die wordt trouwens de diamantenkoningin genoemd. We wisten al dat dat een handige zakentante was... Zijn zoon, dochter, zwager, allemaal met belangen in banken, eh, juweliershuizen dus, eh, toeristenresorts, verzekeringen, communicatie, infrastructuur. Eh, bijvoorbeeld die bouw van het Vogelnest, het stadion ja, ja, voor de Olympische, Olympische, Olympische Spelen. Spelen, eh, Spelen in, in Peking. Eh, daar zitten ook de belangen van de familie Wen in. En je ja. zo maar door. Maar jij zegt arts en arts corrupt. Zijn dat niet gewoon goede zaken, mensen? Goede zaken mensen, maar zonder, zonder enige twijfel. Maar wel ontzettend bevoordeeld door het feit dat Wen Jiabao... zelf de spin in het economische web is in China. Want hij kon zijn allemaal... familieleden allerlei nou ja, interessante kijk, als, projecten toeschuiven. Ja, als premier is hij belast met uh, toezicht op de economie. Hij is ook voorzitter van de staatsraad. Dat is nog iets meer dan het kabinet hier in Nederland. En, uh, en op die manier heeft hij van alles en nog wat geweten... Waardoor zij, waarvan zijn familie grotelijks uh, kon, uh, kon profiteren. Nou, is dat um, nieuw in China, corruptie? Nee, het is... Uh, nog veel ouder dan de weg naar Kralingen. Corruptie is er altijd geweest. En uh, is er ook onder de communistische partij altijd geweest. Onder Mao wat minder. Mao Tse Omdat er toen zo ontzettend weinig geld was. Tegenwoordig is er heel veel geld. Er is dus nog nooit zoveel geld geweest. En nog nooit zoveel corruptie. Hmm. Corruptie is, uh, is even, even oud als China zelf. En waarom is het er altijd? En waarom kan het niet bestreden worden? Om de simpele reden dat het altijd een... Laten we maar zeggen, totalitair systeem is geweest. Maar het was al totalitair lang voordat wij die term hadden verzonnen natuurlijk. Ja. Er is geen controle op de staats... maar alle staatsmachten in China zijn in handen... van één en dezelfde communistische partij... die ook zichzelf controleert. Dus de ene hand controleert wat de andere doet. Ja, maar je Dat zei, kan natuurlijk niet. Nee, maar je zegt hij is de derde van het land. Wat vinden de eerste, twee tweede ervan? Vinden die dit goed? Uh, dat wordt ze, niet, dat wordt ze niet, niet gevraagd. en Ze zullen daar zich ook niet over uh, uiten. Maar de, op nummer één, ja, tot binnenkort. Want uh, even kijken: op 8 november hè, begint dat grote partijcongres. En dan komen, komt een hele nieuwe garde. Die treedt dan aan. Maar nummer één is uh, meneer Hu, Hu Die he, zit ook. Ontzettend in de problemen. Wat blijkt namelijk? Een paar maanden geleden was er een, uh, midden in de nacht, wat zeg ik, vier uur in de vroege ochtend, een auto-ongeluk met een Ferrari. Een gigantische crash, bestuurder dood. Twee, uh, twee dames zwaar gewond, één van hen is overleden. De dames waren half naakt en de jonge man was dronken. Deze jonge man was de zoon van de de-protégé van Hu Jintao, hmm. die eigenlijk nu in dat comité had moeten komen, het vaste comité van, de, van, de, van het politbureau... dat wil zeggen de groep die eigenlijk China bestuurt... Nou ja, die man was natuurlijk totaal onmogelijk geworden. Die is naar iets anders gepromoveerd. Dus okay. Uchintou, En daardoor ging dat hele systeem om. He, die machtsstrijd achter de schermen waarvan wij niks weten. He, van Obama en Romney weten we alles, daarvan mm. weten we niets. Die machtsstrijd achter de schermen. Die werd daardoor behoorlijk beïnvloed. Om natuurlijk maar te zwijgen van het beruchte schandaal van Bochilai. Die enorme. Stunt die moord, hè? Zijn vrouw heeft dan die Britse zakenman vermoord. En dat zal dan ongetwijfeld geweest zijn omdat ze problemen hadden gehad... ook weer over de besteding van hun corruptiegelden. Dat gaat ook over honderden en honderden miljoenen. Oh ja. Weet de Chinese bevolking hier iets van? Nou, voor de Chinese bevolking, is de bevolking kan het natuurlijk moeilijk over één eh, kam scheren die 1,35 miljard mensen. Maar laten we maar zeggen, er is iets van een publieke opinie voor het eerst eigenlijk in China ontstaan, dankzij de Chinese versie van Twitter. Hmm. Weibo heet dat. Er zijn ruim 300 miljoen mensen zitten erop, eh, waarvan een gedeelte heel Twittert over de, over de politiek. Nou, die weten al heel lang dat de, de, de plaatselijke leiders meestal corrupt zijn. He, niet voor niks zijn er ook volgens de Communistische Partij zelf zo'n 660.000 uh, partijfiguren de afgelopen vijf jaar wegens uh, corruptie. Uh, ik wil niet zeggen ge gevallen, maar in ieder geval berispt op, op de een of andere manier uh, gestraft. Voor de publieke opinie begint het langzamerhand duidelijk te worden... dat corruptie de regel is. Ja, wij praten hier over een wethouder hier en een burgemeester ja, daar. Iets maar te veel is, bonnetjes gedeclareerd. Maar dat is totale peanuts. En zelfs Berlusconi is peanuts... vergeleken met die megacorruptie in China... waarvoor nieuwe woorden moeten worden verzonnen. Ja. Wa waarom doen ze het eigenlijk? Want de, de, ik begrijp die premier waar we het nu vooral over hebben... die wen, die leeft heel sober op het oog... juist om zijn imago goed te houden... dan heb je ook niet zoveel aan dat geld. Ja, het wordt ook zelfs. Uh, men vraagt zich af of wen Jabou daar zelf van heeft geprofiteerd of dat het meer was voor zijn familie, dat hij het met leden ogen misschien nee, aanzag. Maar in nog. ieder geval heeft het niet kunnen of niet willen, niet willen verhinderen. En die familie heeft zich dus daar, daar, daar schandalig voor verrekt. Misschien zijn het ook zijn tegenstanders, want die heeft hij nogal... die dit zaakje aan het rollen hebben nee, ja. gebracht... en de New York Times van informatie hebben voorzien. Kunnen we nou vertellen dat de New York Times meteen op zwart ging in China? Wat zegt dat? Maar dan ook onmiddellijk. Uh, nou ja, dat is de gebruikelijke, gebruikelijke reactie natuurlijk. Net zoals uh, de, het persbureau Bloomberg... dat een paar, een paar maanden geleden over de nieuwe topleider van China... Xi Jinping, dus de opvolger van Hu Jintao, mm -hmm. Xi Jinping... ook uit hele goede bron had onthuld dat zijn familie... Honderden miljoenen dollars achterover heeft gedrukt. Of in ieder geval zich verrijkt heeft. Eh, dankzij de invloed van meneer Xi Jinping. Precies, dus het gaat eigenlijk maar door en de bevolking kan niks doen, waarschijnlijk. Uh, ja, wat. Wat, uh, wat zou je wat, moeten doen? Wat, wat, wat, wat, ja. wat kan je doen? Ik bedoel, je, er kan zich een publieke opinie vormen. En ieder regime, eh, of er nou een democratie is of een dictatuur, eh, die moet toch de bevolking achter zich hebben. En op het ogenblik zie je juist in China... er is een, ook in China een crisis aan de gang. Het economische model is op sterven na dood. Ze zijn uh, heel hard een nieuw economisch ontwikkelingsmodel aan het zoeken. Er zitten enorme belangen die dat tegenhouden. Welke belangen zijn dat? B bijvoorbeeld... Die aristocratische, laten we zeggen, communistische aristocratische families, die allemaal in die corruptie zitten. Nee. Die hebben alles te verliezen bij, de, bij, bij een verandering van het huidige systeem. Goed. We blijven met jou volgen hoe het zich ontwikkelt. Jan van den Putten, China-deskundige. Dankjewel. <middels> <middels>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 dat wir zo so lieb ons hadden, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide... Kosten, die Pfaffen die bliesen Tapfenstreit es kann drei Tage kosten Kamerad ich komm ja gleich da sagten wir auf Wiedersehen die kärenen für die wisse die ergehen mit skieren wir mal Deine Schwitze kennt sie deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang En sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Stille Raume, aus der Erde grond. gibt mich wie im Traume, dein verliezer Mund. Wenn dich die späte Nebel dreht, werd ich weiter. Lili Marleen, gezongen door Lala Andersen. Goedenavond, Will Lenders. Goedenavond. Zondag is er een Lili Marleen-dag... in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek... waar u directeur van bent. Het is dus, uh, 70 jaar geleden dat het een hit werd. Ja, precies, uh, 1942. Toen begon uh, de Duitse zangeres Lala Andersen te scoren... met dat prachtige lied. Eh? Dat is de grootste hit uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en het was een hit zowel in Duitsland als in geallieerde landen. En het was al in 1915 geschreven. Ja, dat is meestal de gedachte, hè, dat het lied uit de Tweede Wereldoorlog komt. Maar het werd al geschreven in 1915 door een soldaat... die naar het Carpatenfront moest en twee vriendinnen bezat. Lili en Marleen. Aha. Hij maakte er een gedicht op, ze kwamen er allebei in voor. En in de jaren dertig werd het gedicht door een nazi-componist... Schulze uit de kast gehaald. En toen begon dit legendarische verhaal. En die meisjes wisten ook allebei dat hij twee vriendinnen had? Nee, dat wisten ze niet. Ah, dus dat Duitse... liedje mochten ze ook niet horen waarschijnlijk dan. En er zijn ook Duitse tijdschriften geweest... die nog naastig gezocht hebben naar beide dames. Maar ze zijn nooit gevonden. Nee. We, we, uh, waar gaat het liedje precies over? Ja, Over die Interesse twee vriendinnen, lied. maar verder? Ja, dus is toch het, het thema van de scheiding van geliefde... Hè, aan, aan de vooravond van de oorlog. Uh, het gaat over heimwee, eenzaamheid en de angst voor de dood. En ik denk dat dat ook precies de reden is... waarom de nazi's het lied toch na een aantal jaar jaren dat het echt een succes werd, verboden hebben. Ja, omdat die het niet over de dood wilden hebben? Nou, in ieder geval twijfel aan de overwinning... en heimwee naar het thuisfront, dat was, dat was dodelijk. En dat konden de Duitsers niet hebben natuurlijk. Het werd verboden ehm, en eh, toch werd het gedraaid. En ondertussen hadden, hadden natuurlijk de geallieerden in Noord-Afrika... dat niet al gehoord, met name de Britten en uh, op een gegeven moment werd het ook door de geallieerden gezongen. Hè. De Amerikanen floten toen ze Normandië binnentrokken. En op de bommenwerpers uh, stonden de pin-ups geschilderd van Lili Marleen. Want ook was... daar werd het lied verboden, want het was tenslotte een, een moffelied. zoals dat gezegd werd. Ja, heeft. ik vroeg me net af: was dat niet besmet, dat lied? Het was besmet. Het werd ook daar verboden, maar ook daar zette het zich door. Prachtig thema: hè. wat doet de dictatuur met muziek? Wat doet muziek met dictatuur? Uh, en uh, ondanks de druk. Van, uh, vanuit het nazi-regime en de geallieerden zetten het niet zich door. En op een gegeven moment was het ook niet meer te houden. Hè? Nee, wat vond Gubbels ervan? Uh, die vond het uh, aanvankelijk een prachtig lied. Maar ook later bederfelijk. Ja, ja die is mee veranderd zeg maar, op dat punt. Ja, ja. U zei het net al, de geallieerden namen het over. De Engelse Anne Shelton die zong het. Hè? Zullen we daarna een stukje luisteren? Ja. zingt wel echt in het Engels, hè, meneer Lenders? Ja, zeker. En datzelfde gaat Marlene Dietrich doen. En uh, ze bezoeken ook de geallieerde troepen in West-Europa. Ze trekken met ze mee. En ook daar werd het een hele grote hit. Ja, want hoe ging dat? Uh, nou, er werden natuurlijk eerst platen uitgebracht. binnen een jaar al een miljoen, miljoen platen verkocht. En vervolgens trokken de dames mee aan het front. Dat, ging, dat gold met name voor Marlene Dietrich. En dat mocht nog doen? Ja, nou, het was, het was eerst het verbod en vervolgens was het niet meer te houden. En toen, toen mocht het ook. Nou ja, Godfried Beaumans heeft er ook wel eens iets over gezegd, geloof ik, hè? Over Marlene Dietrich. Ja, er zijn, <laughs> prachtig verhalen, is dat, hè? Er zijn hele mooie filmbeelden waarbij Marlene Dietrich de benen in de lucht gooit... of door de soldaten in de lucht wordt gegooid. En eh, Godfried Bomans schijnt gezegd te hebben... nou, die benen zijn zo mooi, zo mooi zijn die benen als mijn vrouw had haar. Eén van had, dat is zo wel prachtig. Zijn. Ja, dan was hij al heel tevreden. Hoeveel verschillende versies zijn er uiteindelijk gemaakt van het lied? Uh, vele honderden. Het uh, Bevrijdingsmuseum in Goesbeek heeft er op dit moment zo'n 150 uh, in bezit. En uh, uh, die presenteren we ook op die uh, Lili malendag dag aanstaande zondag. Dat, Niet allemaal. Ik wou net zeggen, die worden er allemaal gedraaid? Heel wat varianten. Een Libanese versie. We hebben uh, versies van Perry Como, Nina Hagen, BZN, Perry Como, The Shadows... Ongelooflijk. Wa waarom gaan ze allemaal met dit lied aan de slag? Ja, het is toch een lied dat uh, de mensen diep tot in het hart uh, treft. Uh, internationaal appelleert denk ik toch aan dat diepe sentiment... Van, uh, van oorlogsdreiging. En opluchting en bevrijding natuurlijk. Want het is van alle tijden? Je, je zou het nu bij een oorlog ook gewoon weer populair kunnen maken, denk u? Zeker. je? Zeker. Uh, je kunt dus googlen op uh, Lili Maleen en Afghanistan. Lili Maleen en de boendesweer. Lili Marleen in Irak. En het ene filmpje na het andere verschijnt op je scherm. Het gaat gewoon nog steeds door. Het is gewoon HET oorlogslied. Ja, en het eh, is natuurlijk ook zwaar gecommercialiseerd. Hè. Er zijn Lili Marleen-rozen. Er zijn heerlijke wijnen in Duitsland die de naam dragen. Zelfs vakantieappartementen, stropdassen en sokken. Oké, okay, en, en dat is nog steeds uh, gaande. We hebben ook nog een Russische versie klaarstaan. Laten we daar ook even naar luisteren. Перед казармой у больших ворот Фонарь во мраке светит, Светит круглый год, Словно свечаю. Ik had u eigenlijk moeten vragen welke, welke taal dit is, want dat heb ik al verklapt, maar dat had u natuurlijk wel gehoord. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is, dat is natuurlijk inderdaad in Rusland vertolkt. Meestal als, als parodie en de strijd uh, tegen de nazi's. Ja, ja. U heeft dan een zondag aan Lily Marleen dag. Wat ga je dan de hele dag doen? Ja, er is eigenlijk een continu uh, carousel van uh, filmdocumentaires Onder andere over het leven van Marlene Dietrich. We hebben een historica, Wietzke van der Spek... die een publiekslezing houdt over de geschiedenis van het lied. En daar valt natuurlijk heel wat uit te leggen. Hè? Ik heb daar iets, iets gezegd over de mythe van het lied van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is in de Eerste Wereldoorlog ontstaan. Uh, de films die er gemaakt zijn hebben ertoe geleid... dat Lili Marleen bijna hè, dat het een vlees geworden, legende is, uh, is geworden. Maar dat men echt ook denkt dat, het, dat de vrouw bestaan heeft... Daar wordt ingegaan, op ingegaan in die publiekslezing. Dat de vrouwen bestaan heeft, dat de vrouwen bestaan hebben. Want het zijn er twee, toch? Ja, maar dat ze echt, dat, dat een nee. lili alleen bestaan... Ja, precies, dat die bestaan zo hebben. Een vrouw. En dat komt natuurlijk door de, door de filmbeelden. Hè? Die, dat is de illusie van de werkelijkheid vaak. Ja. Ja, ja. ja. Goed, aanstaande zondag in Groesbeek. Ik wens u een fijne dag. Dank u. En we gaan nog even Vol. luisteren naar een Nederlandse zangeres... en een Damme, die het ook gezongen heeft. Voor de grootste tof.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 En wieder zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da geb ik meinen Mann nicht her. Ik wil niet im Laternenschein da ewig steun en traurig sein en warten bin. starb den heldentod. Ei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Und warten bis. Sie kommen ohne mich. Het is vijf voor twaalf. Filmmaker Jafar Panahi is een van de twee Iraanse activisten... die vandaag de Sakharovprijs heeft gekregen. Panahi kon de prijs niet zelf aan ontvangst nemen... omdat hij in de gevangenis zit. Robert Blokland is filmrecensent voor onder meer het ANP en de Spits. Goedenavond, Robert. Hoi, goedenavond. Van welke films kunnen wij deze Panahi kennen? Uh, voor zijn debuut uh, De Witte Ballon... en vooral van Offside, een uh, film waarvoor hij de Zilveren Beer gewonnen heeft... Uh, een aantal jaar geleden. Ja, wat zijn dat voor films? Uh, het zijn films waarin hij uh, het normale leven in Iran uh, toont... en vooral bekritiseert de, de, de, de status die vrouwen en kinderen en arme mensen daar hebben... en het feit dat niemand zijn eigen mening mag uiten in Iran. En daarvoor is het ook opgesloten nou, door de regering. Ja, want die films mogen in Iran vertoond worden, vast niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Hij, uh, hij bedriegt gewoon de overheid elke keer als hij een film maakt... door verkeerde scenario's in te leveren. En als de film klaar is, dan is hij naar het buitenland. En in zijn eigen land wordt het verspreid via DVD's... die uh, veelvuldig aftrek vinden, maar dus wel illegaal zijn. Ja, want die tweede film die je noemde, Offside... dat gaat over uh, dames die verkleed als man in een stadion voetbal gaan kijken, hè? Ja, klopt. Dat mag in Iran niet, want dat is namelijk uh, sinds 1979 uh, verboden... omdat nou, die blote mannenbenen bij het voetbal zijn natuurlijk uh, zebeloos... Dat mogen vrouwen niet zien. En dat is een een zijn grootste hit in het Westen geweest, die film. Ook omdat, ja, het spreekt ons natuurlijk erg aan. Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen dat, dat vrouwen dus gebannen worden uit een stadion om die reden. En daarom heeft die film redelijk veel bezoek getrokken in het westen. Ja, en dat had hij waarschijnlijk expres gedaan om daarmee dat thema op de kaart te zetten. Nou, nee, want hij is geen, geen man die voor het publiek gaat. Hij heeft ook aanbiedingen gehad om naar Hollywood te vluchten en daar films te gaan maken. Maar dat heeft hij alles geweigerd. Hij wil gewoon in zijn eigen land blijven. Dat hij alles zijn feeling met uh, zijn favoriete onderwerp, namelijk de Iraanse bevolking, en hun lijden uh, gaat missen. Ja, want jij hebt hem wel eens gesproken? Wat... Ja, hij is in Rotterdam geweest op het filmfestival in 2007. En uh, ja, het was een hele hartelijke, aardige en zeer gepassioneerde uh, man. Ja, hij was heel, heel, heel, uh, uh, ja, goedaardig. En heel, heel, ja, lodderig eigenlijk. Ja, ja. Uh, absoluut geen man die, die, die zich laat opsluiten. Of die, die, nou, geen, geen strij wel strijdlustig, maar geen agressieve man of zo. Terwijl je zou denken dat, dat door al die jaren van tegenwerking in Iran... dat je daar toch wel agressief en, en chagrijnig van zou worden. Maar hij bleef gewoon. ja, ik, ik maak films, ik vind dat mijn passie. Ik moet het verhaal vertellen. En wat er gebeurt, gebeurt, maar ik ga hiermee door. Ja, hij had naar Hollywood uh, kunnen gaan en daar een mooie carrière kunnen opbouwen... maar heeft ervoor gekozen om bij zijn ja, landgenoten te blijven eigenlijk. Ja, klopt inderdaad. Voor, voor Offside had hij ook een Oscar kunnen winnen... maar dan moet de, de, de, de film in kwestie moet minimaal een week hebben gedraaid... in het land van afkomst. En aangezien de film in Iran verboden is... kon die ook niet voor de Oscars worden ingezonden. Nee, maar ja, dat, dat, okay. daar, daar heeft hij niet mee verder. Hij wil gewoon die films maken en zijn verhaal vertellen. Dankjewel, Robert Blokland. Ja. Graag gedaan. Einde van het oog. Straks is er Casa Luna. Daarin is zangeres Isaline Kalister te gast. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht.